11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Vandaag is de dag van het internationaal recht. En deze maand bestaat het internationale strafhof ook nog eens 10 jaar. Frederik de Vlaming, criminoloog en expert op het gebied van tribunalen. Wat is het belangrijkste dat het internationale strafhof voor elkaar heeft gekregen? Ik weet niet of zij er is, Frederik de Vlaming. Nee. Nou, die horen we dus zo meteen over het internationale strafhof. Bouke Mollema is afgestapt in de Tour. Zit hij nu de hele dag naar de Tour te kijken? Eerst het laatste nieuws met Mark Visser. Politieke partijen die trekken dit jaar meer geld uit voor hun campagnes... dan bij de verkiezingen in 2010. Uit een onderzoek van het Financiële Dagblad blijkt... dat ze voor de verkiezingen in september samen 8,7 miljoen euro uitgeven. Het bedrag loopt nog verder op omdat de meeste partijen ook aan fondsenwerving doen. Zo had de VVD bij de vorige verkiezingen 9 ton op de begroting, maar de partij gaf uiteindelijk na fondsenwerving 2,5 miljoen euro uit. De SP heeft als enige partij de begroting verlaagd met 3 ton tot 1,6 miljoen. Het geld dat de politieke partijen krijgen komt onder meer uit contributies, subsidies, donaties en afdrachten van eigen bestuurders. In Italië is Giuseppe Mandara gearresteerd... directeur van de grootste producent van buffelmozzarella. Hij Er wordt verdacht van banden met de Camorra, de Napolitaanse maffia. Volgens de anti eenheid in Napels... heeft Mandara banden met de criminelen die worden beschreven... in het boek Camorra van de bedreigde schrijver Roberto Saviano. Politie heeft bedrijfs- en privé-eigendommen van Mandara in beslag genomen... ter waarde van 100 miljoen euro. In een viaduct in Noord-Brabant is gisteravond een hennepkwekerij gevonden. was een hoogwerker van de brandweer nodig om het luik in het viaduct in de snelweg A73 bij Linde te kunnen openen. De stroom voor de kweekapparatuur die werd afgetapt via de matrixborden boven de snelweg. De kwekerij was ongeveer 10 meter lang en er stonden geen planten. De apparatuur in het viaduct is door de politie meegenomen en er is nog niemand opgepakt. De politie. We weten natuurlijk niet wie verantwoordelijk is voor deze hennepkwekerij. Helaas hebben we daar nog geen concrete aanwijzingen voor. Maar we kunnen er wel vanuit gaan dat dit door een goed georganiseerde groep moet zijn gebeurd. Uh, gezien de plek, uh, nou ja, alles wat we daar hebben gevonden... Uh, denken wij niet dat dat zomaar door één man alleen even in elkaar is geknutseld. December vorig jaar vond de politie ook al een hennepkwekerij... in een voetgangerste viaduct boven de A2 bij Vught. En toen stonden er 300 planten in de loze ruimte. Autoverkoop in Europa is vorige maand opnieuw gedaald. Al negen maanden worden er minder auto's verkocht dan in dit jaar ervoor. En vooral in Zuid-Europa zijn in juni minder auto's verkocht. Economie-redacteur Louis Dekker. Met name Griekenland, Portugal, dat zit rond de min 40 procent. En getallen, ik weet dat het zegt niet zoveel, maar min 40, ja, dan kun je zeggen dat de helft van je markt bijna is weggevaagd. In Italië is de verkoop het afgelopen half jaar ook met bijna een kwart gezakt. Dus dat zijn geen dipjes meer. Dat is een, een enorme klap. En waar gaat het dan wel goed? De eerste zes maanden van het jaar twee grootste autolanden. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hebben daar verkoop gestegen met respectievelijk 0,7 en 2,7 procent. Weer dan nog. hier en daar een bui vanmiddag op veel plaatsen droog. En dan vooral in de kustgebieden kans op wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen wordt het met ongeveer 21 graden een stukje warmer. Maar wel opnieuw kans op een bui. ANWW verkeersinformatie met files op de A2 Den Bos naar Eindhoven. Er staat twee kilometer bij Vught. Daar is een auto stilgevallen. Blokkeert uit de rechter rijstrook. Ook afgesloten is de A6 Lelystad richting Emmeloord Bijklopend Emmelort. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk gisteravond. Er staat een file van twee kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum. Twee kilometer bij Til. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Dan staat voorklopend bankhoeven Ook een file van twee kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Dames en heren, check nu in voor de last minute vakantievoordeelweken van de Fortdealer. Ik, ik moet opschieten, want ik moet naar de Fort Daar hebben ze last minute vakantievoordeel. Net voor de belastingverhoging van 1 juli zijn er extra fort en Fiesta's ingekocht.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Syrische regime heeft gedreigd dat het niet zal terugdijnsen om chemische wapens in te zetten tegen de eigen bevolking. Dat werd net bekend. We spreken zo met Sander van Hoorn, die in Damascus is. Het is een internationaal begrip geworden, het ICC in The Hague. Oftewel het internationaal strafhof in Den Haag. Deze maand bestaat het tien jaar. Criminoloog Frederik de Vlaming, goedemorgen. Hoeveel misdadigers zijn er al ongeveer door het strafhof aangeklaagd? Ongeveer precies uh, 29. Zo'n dus kleine 30 zijn er aangeklaagd door het uh, strafhof in de afgelopen 10 jaar. Daar gaan we het zo over hebben. En Bouke Mollema, die stapte af in de tour. Inmiddels is hij weer thuis in Leeuwarden. Wij spreken hem straks. Maar eerst de situatie in Damascus. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Volgens Nawal Fares, een voormalige Syrische ambassadeur die zijn land inmiddels is ontvlucht, zal het regime Assad niet stromen om chemische wapens te gebruiken als het verder in het nauw wordt gedreven. Dat moment lijkt niet meer ver weg, aangezien nu ook de hoofdstad Damascus onder vuur ligt. Correspondent Sander van Horn zit in de hoofdstad en is nu op pad met een konvooi van de Verenigde Naties. Sander, goedemorgen. Wat zie je om je heen? Nou, was het maar zo dat ik met een uh, convoy van de VN op pad uh, ging. Uh, dat convoy is namelijk uiteindelijk niet uitgereden. Ze zouden in Omidaan uh, gaan kijken. Dat is een wijk redelijk in het centrum van Damaskus... waar ook zwaar gevochten wordt. Maar de veiligheidssituatie voor de VN laat het niet toe. Dan zouden we nog zelf kunnen gaan, maar daar heb je een uh, minder voor nodig. Uh, zo heet dat. Dat is iemand van uh, de overheid die over je schouder meekijkt. Maar die minder die heeft ons vandaag in het hotel niet kunnen bereiken... door de gevechten en de checkpoints in de wijk waar hij woont... Dus dus dat, dat geeft het al een beetje aan hoe moeilijk het is, zelfs voor dat soort mensen, om je te bewegen in de stad. Dus ik zit noodgedwongen nog in mijn hotel. We kijken naar de opties om erop uit te trekken. En ja, wat je dus ziet eh, en hoort, je ziet er ook wolken. En die worden vaak vooraf gegaan door eh, explosies. En dat komt dan uit eh, de zuidwestelijke wijken, waar dus de afgelopen twee dagen hevig gevochtig is. En waar je van moet vaststellen dat dat vandaag dus nog steeds doorgaat. Ja, we noemen net de naam van Nawal Fares. Dat is een voormalige Syrische ambassadeur. Die het duurt niet lang meer voordat uh, Assad uh, chemische wapens zal inzetten. Denk jij dat ook? Ik, ja, weet je, alles is mogelijk. Een, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Overigens, eh, wat jullie eerder zeiden... dat de regering dat heeft gezegd, dat is dus niet zo. Hè? Het is een overgelopen ambassadeur... die zegt dat de regering dat wel eens zou kunnen doen. Dat is toch nog altijd een belangrijk verschil. Het is dus geen openlijk dreig, dreigement van de regering. Maar ja, die kat in het nauw. Het, het lastige met chemische wapens is natuurlijk... dat het eh, heel lastig te controleren is. Je moet dan eigenlijk denken aan... een dorpje à la Tremzee of Hula waar we hè, wat redelijk geïsoleerd ligt. Of een wijk in een stad waar geen uh, bevriendenwijken omheen liggen. Want ja, chemische wapens, als je ze inzet, je controleert niet waar gassen naartoe waaien. En als ze naar jouw mensen toe waaien of naar jouw troepen toe waaien... dan schiet je je doel voorbij. Dus natuurlijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen... maar over de daadwerkelijke inzet, daar zitten ook heel veel praktische haken en ogen aan, lijkt mij. Ja, volgens diezelfde Fares zou het Syrische regime inmiddels samenwerken... met terreurorganisatie Al-Qaeda. Zijn daar al bewijzen voor gevonden? Ja, weet je, de, de, wat ik hier inmiddels geleerd heb... is dat uh, als je iets zou kunnen verzinnen... dan, dan, dan zou het ook uh, in de praktijk waar kunnen zijn. Je moet hier heel veel machiavellistisch uh, denken. En je weet uit het verleden ook dat uh, je soms hele vreemde combinaties krijgt... als de belangen maar samenvallen. Uh, dat deze uh, overgelopen Iraakse ambassadeur dat zegt... maakt het nog niet waar. En er zijn natuurlijk ook wel heel veel dingen bij uh, uh, aan te tekenen. Ik bedoel, Al-Qaeda binnenlaten in je land... Uh, zie ze er dan nog maar eens uit te krijgen. Bovendien de regering... De regering zegt juist dat Al-Qaeda samenwerkt met uh, de terroristen, zoals zij het noemen, de oppositie zoals ze beter bekend uh, staan. En het lijkt mij ook dat uh, voor het plegen van een aanslag of een bomaanslag de regering geen Al-Qaeda nodig heeft om dat uit te voeren. Daar hebben ze natuurlijk zelf alle middelen voor en we hebben al wel op punten gestaan. En we hebben ook vanaf afstand punten gezien waarvan we dachten er is nu een aanslag gepleegd, maar zou dit nou echt door de oppositie zijn gebeurd of is dit in scène gezet door de regering? Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Damascus ligt ook onder vuur nu. Betekent dat nog wat voor de slachtoffers van de gevechten? Die gingen daar vroeger vermoedelijk naartoe. Waar moeten ze nu heen? Damascus ligt onder vuur. Maar dat, eh, wat ik eerder zei, dat zijn die zuidwestelijke buitenwijken. En Midaan, dat ligt dat is een wijk, een oude volkswijk eigenlijk. Met kleine straatjes. En die ligt ook tegen het oude centrum, de oude stad aan van, uh, van Damascus. Dat is eigenlijk de enige echt centrale plek waarop uh, nu gevochten wordt. En voor de rest, ja, als ik uh, wat beneden naar die uh, rookwol kijk. Uh, dan zie ik het verkeer in de file staan hier op straat. En dat is niet omdat er een of andere checkpoint is. Dat is gewoon omdat het in het centrum van de stad nog altijd. Druk is. Grote delen van die stad, daar is uh, relatief weinig aan de hand. Hooguit wat ongemak van, van nou ja, dit soort files. Daar kunnen vluchtelingen natuurlijk nog, uh, nog altijd naartoe. Uh, als ze daar vrienden en familie hebben wonen, je ziet heel veel vluchtelingen die daar wonen. Leegstaande kantoorgebouwen, scholen, dat soort dingen. Niet heel Damascus staat in brand. Dankjewel. Sander van Hoorn vanuit Damascus. <tied> De Isley Brothers. Het is vandaag International Criminal Justice Day. We vieren dus het internationale recht. En dat doen we in de studio met Frederik de Vlaming. Zij is criminoloog en gespecialiseerd in internationale tribunalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals. Valt er iets te vieren, vindt u, eigenlijk? Ja, wel zeker. Ja? Daar valt zeker iets te vieren. Nou, ja. Ja, Het is toch wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien. In, op dit gebied is een absolute juridische revolutie. Waar we voordat het Joegoslavië-tribunaal in 1993 werd opgericht... was er niks, was er 60 jaar stilte op dit front... Uh, sinds het proces in Nuremberg. En uh, wat, wat niemand ooit had ge geloofd, maar wel had gehoopt natuurlijk... was dat er opeens in, in begin jaren negentig een, een nieuw fris tribunaal was. Wat ontzettend veel werk. Tot op de dag van vandaag heeft gedaan en inmiddels zijn daar heel veel andere tribunalen gevolgd. Dus ik denk dat daar zeker uh, ja. grote reden tot vreugde. Nou, is. dat is mooi. De, de, het internationale recht gebeurt en staat eh, op de kaart. Um, als je even kijkt naar het internationale strafhof, het bestaat deze maand tien jaar, maar de eerste uitspraak dat is uh, tegen de Congolees Thomas Lubanga, is pas net gedaan. Is net gedaan. En dan, dat dan is word waar. ik toch wel een beetje verdrietig denk je? Ja, daar wordt de wereld heel er zo lang van. over doen. Ja, maar dat komt omdat de wereld ook ongelooflijk uh, ongeduldig is. Dat vind ik een, een heel Groot probleem. Maar tien jaar, tien jaar. Dat ja. Kon, ja, maar je, je zet een nieuw instituut op, wat, wat, uh, wat uh, met nieuwe procedures en nieuwe verhoudingen te werk moet gaan, en je richt je op uh, hele grote complexe misdrijven. Want het internationaal strafhof gaat niet over kleine misdrijven. Het gaat over genocide, misdrijven tegen de menselijkheid. Dat zijn grote structurele problemen. En je richt er nog ook nog eens een keer op mensen die op hoge posities zitten. Nou, om, dat, om dat te willen in één klap, daar is, is tijd voor nodig. En dan is tien jaar echt niet zo lang om tot een eerste veroordeling te komen? Ik vind het wel niet. Maar natuurlijk voor, voor een, een advocaat, zou zeggen... voor de, de rechten van mijn uh, cliënt, is dat natuurlijk veel te lang. En nou dat ja, en is ook waar. En in de publieke opinie ook wel denk ik van... Nou, jeetjes, Jawel, dat is ook, dat Zit ze daar nou een lang, beetje uit de het, het proces op zich heeft niet zo lang geduurd... De fase van de aanklager waarin, waarin hij uh, het bewijs uh, presenteerde... was maar een half jaar. Maar de periode die daar vooraf aan ging voordat het proces begon, dat was drie jaar. En dat was natuurlijk veel te lang. Hmm. En dat had zowel interne als externe factoren... hebben daar een rol had gespeeld. Dat, ja, had sneller gekund, dat. In ieder geval de, in dat aspect. Goed, maar het is een hof wat je als internationale gemeenschap opricht. En waar ja. heel veel belangen en verschillende culturen bij elkaar komen. Verschillende juridische principes bij elkaar komen. En voordat je hebt uitgedokterd hoe dat samen in één fijne soep kan. Dat, dat duurt wel even, ja. En waar heel veel culturen bij elkaar komen. Waar ook niet iedereen het altijd mee eens is uh, met de oprichting van het internationale strafhof en dat ook uh, niet erkend... luister even mee naar de Amerikanen. De Amerikaanse invasiewet die moet Amerikaanse militairen vrijwaren... van berechting door een internationaal strafhof in Den Haag. En met die wet in de hand wil de VS militairen dus desnoods... met geweld kunnen bevrijden. Dus in het interstatelijk verkeer en in de verhoudingen... tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie... is het natuurlijk een mesteek geweest dat je zo met elkaar omgaat... en dreigt met eventueel militair ingrijpen... Vanuit juridisch perspectief vind ik het een, uh, meer een symbolische actie... en een bevestiging van dat wat we al wisten. Namelijk dat de Verenigde Staten niet wilden meewerken... en ook niet zal meewerken op enige manier aan het internationaal strafhof. Amerika is niet aan de andere nations in een legal sense. Het belangrijkste is dat we aan God ja, dat zegt eigenlijk al genoeg, hè, dat laatste. We zijn, ja. hoeven geen uh, rechtvaardiging, of ja. hoe noem je dat? Um, verantwoording. Verantwoording af te leggen. Alleen maar aan, niet aan andere staten, alleen maar aan God. Ja. Um, internationaal strafhof, onze trots toch ook een beetje. En hoe, hoe erg ons, omdat het in Den Haag zit, hoe erg is het dat die Amerikanen daar eigenlijk niet aan meedoen? Nou. Dat is misschien heel jammer, maar dat is in, ik denk dat in de verre toekomst... zullen zij uh, zich zeker gaan aansluiten bij, uh, bij het SAF Of hangt natuurlijk ook een beetje af hoe de verkiezingen aflopen. Uh, Want dit jaar Obama in Amerika. wil wel? Nou ja, Obama doet weliswaar wat... Uh, die is uh, meer betrokken. Uh, komt ook kijken als, uh, als er wordt vergaderd uh, door de, de, de party assembly states. De leden van het hof, als die bij elkaar komen... komen de Amerikanen nu daar ook bij, uh, mee overleggen. Want waar komen die bij elkaar? In Den Haag. Maar dat is Obama niet. Of in Den Haag of elders in de wereld. Maar de, de Obama Amerikanen. komt daar niet bij. De Amerikanen ja. hebben daar ook een, okay. een, een, een, een vertegenwoordiging. En ze zijn zeker wel geïnteresseerd. En ze zijn natuurlijk ook uh, involved, uh, Maar via andere kanalen, als bijvoorbeeld de, de Veiligheidsraad van de VN besluit om een zaak te verwijzen naar het strafhof. Kijk, naar Libië bijvoorbeeld. Dan hebben de Amerikanen daar natuurlijk. Uh, mee te maken en invloed op. Dus in die zin Stiekem. is het niet zo dat je dan zeggen... het strafhof doet het zonder Amerika. Amerika heeft daar uiteindelijk... Maar het strafhof grote... kan geen Amerikaanse militairen vervolgen. Want nee. ze zeggen, wij, doen, wij leveren ze gewoon niet aan, toe, nee, uit. Kan niet, nee, Maar ze nee. kunnen het zelf vervolgen. En volgens mij gebeurt het ook op, tot op zekere hoogte. En het, het, het, het, de commentaar is natuurlijk wel een beetje... Uh, op het internationaal strafhof. Er worden alleen, ik geloof alle van alle zaken die nu spelen... Congo, Kenia, Ivorcus, Centraal-Afrikaanse Republiek, Oeganda, Libië, Sudan, allemaal Afrikaanse landen. Ja. Wij ja. hangen een beetje daar de, de, de neocoloniaal uit. Nee, dat is, dat is een. Uh, dat wordt veel gezegd. En ik denk dat, je, dat het heel belangrijk is om daar uh, als weerwoord. Het belangrijkste weerwoord daartegen is, is dat in ieder geval drie daarvan, Congo en Oeganda en de Centraal Afrikaanse Republiek, hebben zelf hun zaken uh, neergelegd bij uh, de aanklaging in Den Haag. En gezegd: wij hebben een probleem. En uh, aanklager in Den Haag, van wilt u ons helpen, landen? want wij kunnen dat zelf niet oplossen. En dat is, dat is natuurlijk een belangrijk punt om in oog, schouw te houden als je die kritiek uit. Um, het blijft een, een, een, een, een sensitief punt, moet je uh, uit politieke overwegingen als aanklager zeggen... ja, we moeten een, een, een gespreid beleid vormen, daar moeten overal in de wereld moeten wij actief zijn... Nou, dat Vindt moet geen leidraad. Nee, ik vind het die criteria moet zijn waar de meest ernstige misdrijven worden gepleegd. En dat is daar moet de aanklager... in Afrika. Nou, als je kijkt naar het Grote Meergebied, bijvoorbeeld in Sudaan en de Centraal-Afrikaanse Republiek, uh, Oeganda, wat al, landen die al jarenlang in een uh, meest vrede burgeroorlog verwikkeld zijn. Uiteraard moet de aanklager zich daarmee bezighouden. In Syrië geen En zoals kandidaat. de, nog, nog even één, één punt, de, de, de nieuwbakken aanklager van, uh, van het Hof... de Gambiaanse mevrouw Bensouda, ja. die zegt... het gaat ook om Afrikaanse slachtoffers. En dat vind ik wel een heel goed punt van haar. Het gaat, het, het, daar gaat het om. En, uh, nou ja, dat is, uh, en dan dat, moet je maar even voor Het die is nemen niet dat alleen het in een... Afrika ligt. Want het ja. gaat om de mensen die ja. Ja, er last Uiteraard hebben. zijn er ook landen die, uh, waar, waar problemen zijn... Waar, de, waar het Hof zich mee bezig. Uh, maar het is, het, is niet, het is niet alleen een politiek of neocolonialisme... Nee. daar zou ik me ernstig tegen willen Niet alleen, verzetten. maar wel een beetje. Um, ja, ik denk dat, het, uh, dat, dat, dat dat van invloed is ook. Maar hoeverre, dat, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het belangrijkste is om te zeggen... maar wat gebeurt er in de wereld, uh, laten we daar kijken. En op basis daarvan... Uh, ja, actie het argument tegen het is is natuurlijk... laat die landen het zelf oplossen. Laat ze daar zelf... In het rijne komen ja. met een verleden en, en zelf een rechtszaak vervenen. Uh, Precies, voeren. nou ja, dat is, ook, dat is ook het doel van de straf. Het strafhof is bedoeld als, als, als laatste redmiddel. Uh, het strafhof kijkt, als er een zaak wordt aangebracht, kijkt de aanklager van het strafhof eerst. Kan het land waar deze dingen gebeuren, het zelf oplossen of niet? Wil het land dat doen? Kan het dat doen? Is er een, is er een behoorlijke rechtspraak uh, uh, operationeel? En pas als dat niet het geval is, dan komt Den Haag in actie. Dus het is, dat is ook een, een belangrijk deel, ding om het te onthouden. Het is pas een, een last resort instituut. Uh, dus die afweging wordt gemaakt. En uit, uiteraard, iedereen vindt, je moet eerst kijken of het, of het ter plekke kan worden opgelost. Maar dat kan vaak niet. De Radio 1 Sportzomerbus. Staat vandaag in Epen waar Radio NL een campingtour houdt. Twee weken lang reizen DJ's van het radiostation door het land. En ontvangen op diverse campings Nederlandstalige piratentoppers. Prem is er ook. Zelf geen piratentopper. Heb je ze al gezien, de piratentoppers? Prem? Uh, ja, ik stas tegenover eentje, uh, Frank van Etten. Wacht even, ik krijg een rare toer terug. Ik doe even mijn koptelefoon af. Wat erg leuk is, uh, en dit heb ik speciaal voor jou bewaard, Thijs. Je weet, um, de RCN, waar dat voor staat? Mm, nee. Recreatiecentrum Nederland. Of waar staat die voor? Centraal, want er zijn okay. negen bedrijven in Nederland. Oké, okay, uh, meneer uh, Adrie van der Weijden, theoloog. Wil, uh, u bestaat dit jaar 60 jaar. En door wie is RCN opgericht? Vanuit de Nederlandse vormde kerk... Uh, dat was de oprichter in 1952 van het huidige recreatiecentra Nederland. En is het nog steeds eigendom van de hervormde kerk? Het uh, is dus, uh, nou via een BV-constructie. Uh, de Nederlandse hervormde kerk, of misschien de, zou, je, zou je moeten zeggen... de voormalige Nederlandse ja. hervormde kerk... Uh, uh, levert commissarissen voor de BV, recreatiecentra Nederland BV. Ja, ja, en het geld wat verdiend wordt, dat gaat weer toch ja. naar de kerk? Dat gaat uh, naar de aandeelhouder, zou je kunnen ja. zeggen. En die heeft uh, de bedoeling om daar goede doelen mee te dienen. Want ja. dat past weer bij de doelstelling van de kerk, ja, dat klopt. Ja. Nou, dus uh, we staan op een, een christelijke camp. En dat vind ik altijd leuk om Thijs daarmee. Want ik hou wel dat mensen gelovig zijn. En ik vind het altijd leuk. Want Thijs is ook zo'n gezonde, leuke, knappe fan, <coughs> Aantrekkelijk. Omdat ik ook denk dat hij... Hey, uh... ja, ja, maar dat, dat is toch zo, Thijs. Door jouw geloof ben je toch ook zo'n aardige fan. Kan je beter aan mm. mij vragen of je ja, een een gezonde, knappe fan is. Ja, uh, je nou, ja, nou, ja, ja is? Het ik antwoord is ja. Natuurlijk is het antwoord ja. Sorry aardig. dat ik even wijfelde. Ja. Heel pijnlijk. Uh, nee hoor, het mag niet. Maar ben jij gelovig, mee? Nee. Punt. Oh, zie je. Dus daarom ben je zo een niet aardige vrouw. Maar goed, te <laughs> uh, yep. Wat ik wou weten, hebt u door het slechte weer minder boekingen hier bij de camping? Ik denk dat de mensen wat later besluiten om, uh, om wel of niet te komen. En uh, of je daadwerkelijk minder boeking hebt, ik moet u zeggen dat ik dat niet weet. Uh, natuurlijk is het zo dat het weer ons niet helpt om veel mensen binnen te krijgen. Tegelijkertijd de, de mensen die hier zijn, die zijn laaiend en enthousiast. En zoals ik gisteravond merkte, die zeiden van oh, misschien is het nu even wat minder, maar we komen zeker volgend jaar weer terug. En, en ben je dan blij met uh, Radio NL die hier dan komt met zo'n campingtour? Ik moet je zeggen, ik vind het ontzettend leuk. Niet alleen omdat zij hele leuke programma's maken... het enthousiaste kerels zijn die ervoor gaan... maar ook omdat ik merk dat mijn gasten ervan genieten. En uiteindelijk is dat mijn doelstelling. Oké. Okay. Nou, uh, tegenover u staat Take Wouda. Je bent DJ. Welk programma presenteer je bij Radio NL? Uh, ik zit in de middag tussen drie uh, en zes met uh, Bel NL... en Ellen op vrijdagmiddag de Nederlandstalige top 30. En wat ga jij vanmiddag hier doen? Uh, sowieso de campinggasten weer vermaken, de luisteraars in het land... en we ontvangen vandaag... Uh, een paar artiesten te weten, de piratentoppers en ook uh, Sieneke... komt vanmiddag een uurtje mee presenteren hier op de camping. En na, naast je staat uh, Frank van Etten. Let op, terwijl we met hem praten heeft Bart zijn laatste hit geef mee vannacht... die hij gaat draaien. Frank, uh, waarom moet jij als Nederlandse artiest meedoen hiermee? Ja goed, het is natuurlijk uh, vandaag de dag voor, denk ik, uh, beginnende, beginnende artiesten. Ik ben, al, ik ben al tien jaar bezig, maar het is, uh, het is toch best moeilijk om, om, om daar groot in te worden. Dus Radio NL heb je daar hard, uh, hard, hard voor nodig, want dat... ...is nog één van de, de weinige stations die natuurlijk uh, het Nederlands lied promoten. Nou ja, nu wordt op Radio 1 jouw CD gedraaid, maar je bent twee dagen hier, word je ervoor betaald? Nee, ik word er niet voor betaald, alleen uh, uh, de promotie die je ervoor terugkrijgt... En, ...en de warmte en de liefde van de mensen gisteravond bij het optreden... Uh, ja, dat, dat, ...dat is op zich al een betaling, dus uh, daar ben ik al dankbaar voor. Nee, maar goed, dit is ook je broodwinning en je moet dus... Deze promotie doen, want je bent niet een van de bekendere Nederlandse artiesten. Frank van Etten zegt wel Willemijn. jij bent van BNN, weet jij wel wie Frank van Etten is? Nee, sorry Prem. Ja, Veer Willemijn weet het ook niet. Dus je moet dit wel doen, want anders krijg jij geen boeking. Nee, klopt. Dit is gewoon heel erg belangrijk om, om uiteindelijk weer aan het werk te komen in het land. En, uh, zodat mensen je gaan zien en ook gaan horen en uh, gaan leren kennen. Maar nu heb je vanmiddag wel een boeking bij, bij de Vierdaagse. Hoe laat in Nijmegen waar? Uh, ik ben vanmiddag, ben ik, vanaf half drie ben ik in Nijmegen en dan sta ik uh, in de straat tegenover het uh, Piusplein. Oké, okay. en heb je nog een website? Snel, gratis reclame. Heel snel dan www.frankvanetter.nl Oké, okay, en dan ga ik nog naar Marcel de Vries. Marcel, jij hebt in de ochtend gewerkt, maar wat ga je nu doen? Ben je vree? Nee, nee, nee, nee, onze uitzending is tot tien uur vanaf de camping en vanaf drie uur zenden we weer uit, zoals Dekel zei. En tussendoor maken wij wat reportages. We doen wat interviews met campinggasten. En we moeten natuurlijk zelf een broodje happen. En je weet hoe dat gaat. Maar wat ik erg leuk vind bij jullie radiostation... aan de mobiliteit. Want Thijs, dat is echt leuk. Tussen de mensen staan nu. En je bent ook eigen researcher, redacteur, producent. Alles. Ja, wat dat betreft zijn wij een beetje... Uh, kijk, het Hilversum is met groot. Heel veel redacteuren, dat hebben wij niet. Hallo vriend, ik sta hier ja. alleen met Bart Daatselaar. Ja, dat zie ik wel. Maar in Hilversum, ik weet dat, er zitten heel veel mensen. En die worden van ons belastinggeld betaald. Wij doen het. Uh, wij moeten zelf onze broek ophouden. We werken met een team van 30 personen aan onze radiozenders. We hebben nog een aantal andere zenders, Waterstad FM en Aero verzorgen wij onder andere en Radio NL is onze grootste zender. Dus wij doen alles zelf, ja, we zetten de studio op, we maken het programma, we doen onze eigen redactie. Oh, voilà, ja, dat is het. Nou ja, ik vond het. ik vind het ontzettend inspirerend, Thijs en Willemijn. Want je ziet wel dat het radiomakers puur zang zijn. Ze genieten ervan. En deze de commerciële radio 4 op de christelijke grond van Recreatiecentra Nederland. Kijk, zo komt het weer samen, de dominee en de koopman. En is de cirkel rond. Vanmiddag ga ik met wat campinggasten praten over hun liefde voor het Nederlandse lied. En ik vind dat we Frank van Etten nog een paar seconden moeten draaien. Geef mij vandaag. Tot morgen en vanavond niet vergeten, half tien, Thijs en Willemijn. Nee. In. Oh ja, de, het niet de koopman hoorde ik <laughs> nog even. Nou, prachtig. Dankjewel, Prem. Wie was het nou? Frank van Etten. Oh, ja. Ja. <laughs> ja, Frank van Etten. Om te Half twaalf de NOS-hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Het schoolverzuim onder Roma-kinderen is een stuk hoger dan onder andere kinderen. Volgens een onderzoek van het Trimbels-instituut spijberen vooral Roma-meisjes. En dat begint al op de basisschool. Ze behalen daardoor geen diploma en kunnen vrijwel geen baan krijgen. Volgens de onderzoekers is het moeilijk aan te geven waarom Roma-kinderen zoveel verzuimen. Ze lijken vaak minder weerbaar te zijn en last te hebben van faalangst, zegt het Trimbels-instituut. In Istanbul is brand uitgebroken in een gebouw van 42 verdiepingen. Op de Turkse televisie is te zien dat de vlammen uit de hoogste verdiepingen slaan. De zwarte rookwolken komen uit het gebouw. Er zijn geen meldingen over slachtoffers, maar gevreesd wordt dat er nog mensen in het gebouw zijn. In de wolkenkrabber zijn winkels en appartementen gevestigd. Brandweer maakt bij het blussen ook gebruik van helikopters. Het gebouw staat bij het belangrijkste zakencentrum van Istanbul. En in Den Haag is een man opgepakt omdat hij een trampassagier een paar keer ten huwelijk vroeg. De verwarde man van 38 die stapte gisteravond laat op een vrouw af die hij niet kende. En hij vroeg haar of ze met hem wilde trouwen. Ze wees het verzoek af, maar de man bleef haar lastigvallen En toen hij haar nog een paar keer ten huwelijk vroeg, werd hij de tram uitgezet en aangehouden. De man is een bekende van de politie. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. De A6-ledenstad richting Emmerloort is bij knooppunt Emmerloord afgesloten... vanwege herstelwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Er staat bestaat een spoedreparatie. Tussen ochtend en Tiel 4 kilometer. Bij Tiel is de rechterreis ook afgesloten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hoe is het met Bauke Mollema, die voortijdige afstappen in de Tour de France? We spreken hem zo meteen. Weer of geen weer, de eerste lopers bij de Nijmeegse Vierdaagse komen nu binnen. Roepauw was er de hele ochtend bij en u hoort hem zo dadelijk.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 We'll be allé,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 Miss Molly en me, Saint-Tropez. Nog geen vijf uur na de start kwam de eerste vierdaagse loper al over de finish. Na vijftig kilometer stevig doorstievelen. Want dat moet wel. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem. De eerste loper is binnen en het is uh, Simon Brownlee. Dat is, hoeft geen verbazing te wekken, want hij is wel vaker eerste geweest. You've been the first before. Ja, yeah, for a few years now. Doet u het erom? Um, no, I mean, I, I like to walk. Fairly fast. So if I happen to be the first in, that's that's nice. But it's um yeah, if somebody else is faster, they would be in front of me. Nou, ik hou gewoon van lopen. Ik hou zelfs van snel lopen. Maar als iemand anders eerder binnen is dan ik, geen probleem. But you are almost running. No, I walk that way. Ik vind, ik vind dat hij even moet laten zien hoe die dan loopt. Hij is wel redelijk lang. Ja, yeah, 195, 194. Yeah. 1,95 meter 95, zoiets, is hij. Ja? Yeah. Up and down? Hij gaat er vandoor in een tempo dat ik bij zou kunnen houden. Maar dan moet ik een klein soekeldrafje beginnen. Dat is pretty fast. Dat is quite fast. Hij heeft sporen van zweet op zijn voorhoofd. Het gekristalliseerde zout zit op zijn slapen. Heeft u een goede tijd neergezet? Uh, I think I'm a bit slower than last year. There's the Norwegian soldier managed to get in before me. Oh. Last year I You uh, were second now. I was second, yeah. Oh. But he, he only walks 40. Hij was iets langzamer dan vorig jaar. En hij was tweede, want een Noorse militair was hem net voor. Vorig jaar is hij erin geslaagd om hem in te halen, maar hij zegt erbij die Noor deed maar de 40 kilometer. Anderzijds had hij wel weer 20 kilo bagage bij zich. Dus ik denk dat hij het echt heel erg goed gedaan heeft, deze Simon Brownley. Uh, three days ahead, nog drie dagen te gaan. Um, wat denkt u daarvan? What do you think of those three days? I don't know. Hopefully it's not, not too wet. Um, but yeah. when you get here on Friday as the first uh, participant... you will be all, all by yourself. I, I will be all by myself, but um, this year my father is walking. So I'm planning on walking back down for a few kilometers and I'll do it all again... Later when he comes okay. in. So I'll I, I get a bit of a family. Nou, mijn vader doet dit jaar ook mee, en mijn plan is om dan weer een paar kilometer terug te lopen en samen met hem nog een tweede keer te finishen. En dan maken we er toch een beetje een familiedingetje van. Sounds lovely. Yep. Oké, okay, good luck. Okay, thank, you. thank you so much. Oké, okay, thanks. We're okay. We in the.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 I'm gonna you 69 Elvis Presley Suspicious Minds. Werd u uh... de Radio1 Sportzomer Jukebox? Werd u tante tijdens het goud van Leontien van Morsel? Of heeft u een andere prachtige, bijzondere herinnering aan een mooi sportmoment? Wij horen het graag. Stem via Radio1.nl rechts op de site op uw favoriete sportfragment. En wie weet komt u bij ons in de uitzending, zoals Mieke Keijzer. Goedemorgen. Goedemorgen, u... U, Mike, moet ik, neem ik Mike aan. Mike Keijer, dit ja. is het ook. Mike <laughs> ja, Keijer. Ja, dat denk ik ook. Keijer. Hi, Mike. Hi. Uh, een rood-wit moment heb je ja, uitgekozen. Ja, Ajax. Ja, Thijs die heeft zijn oren al dicht. Ik zeg niks. Nee. <laughs> De Champions League-overwinning in 95. Laten we meteen even luisteren. Overmars. Ja. Overmars met voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een kindje met rechts, jongen. Schiet mee. Geef maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot mee. Nee, twee. Kluiver. Kluiver. Dit is het Kluiver. is de shirt, het de shirt verkeerd om aangedaan! <laughs> ik zeg die, ik Patrick Lijvert, eigen kweek Ajax, ik score een doelpunt in finale Het is de shirt inderdaad verkeerd om aangedaan! Lekker hè, Mike? Ja, dat is een van de hoogtepunten uit mijn leven. Hè, dit. <laughs> ja? Als ik Hoe... hoor krijg ik hier helemaal kippenvel van. Hoe heb je het gevierd? Uh, nou ja, het was 24 mei 1995. En wij kijken altijd met z'n allen, dus in Amsterdam in een of andere kroeg. Ja. En dat was één groot feest, natuurlijk. En na nou, de wedstrijd liep wij even, even om. En toen kwam lijn 25 langs. En die reden wat langzamer. De tram? En ja. zijn toen met z'n tweeën opgeklommen, zeg maar. <gül> en dat was één groot feest, natuurlijk. Ja, vond jij. Ja. Ja. En, en toen ben je meegereden op het dak? Uh, nou, niet op het dak. Zeg maar eventjes. Ja, uh, dat was voorop. Zeg maar. ja, ja, je hing aan de tram. Op de tram, en, ja, ja. Maar ja, dat maakt niet zo vrij, want iedereen viel het op feest Dus uh, iedereen vond het goed. En toen speelde je dit is een wiebeltram. Dit is een ja, wiebeltram. Ja, ja, ja. Het ging helemaal heen en weer, weet je wel. Ja. Die hele tram. Ja. Ja. <laughs> ja, dat was mooi. Nee, dat was één groot Kan ik me nog herinneren. En mooier dan dat is het nooit meer geworden, Mike? Of wel? Dat is het nooit meer geworden, nee. Zo'n groot vijf niet meer stel nou dat Ajax nog zo'n prijs pakt, ga je dan weer op een tram klimmen? Dan gaan we een weer op, op, op mijn 25 in de Van Wijnstraat zitten, ja, dat klopt. <laughs> in de Van <laughs> Maar goed, zit dat ja. er ooit nog in? Uh, ik hoop het. volgend jaar of over twee jaar. Maar ja, dat moet alles wel uh, goed in het mandje vallen, zeg maar. Daar is kijk, bedenkelijk. Ja, dat zou mooi zijn, hoor. Ik ben ja. voor. Dat zou mooi zijn, toch Thijs? Ja, ja, ja, dat tuurlijk. heb ik ook. ja... Oh, Thijs, de huigelachtige... Nee, nee, nee, nee, buiten Nederland gun ik Ajax alles. Oh, pas het maar buiten <laughs> Precies. <laughs> Mike keier, dank. Oké, okay, tot heel veel zin bij de uitzending. Doei. En tot de volgende keer. Ja. Okay, we praten verder hier met Frederik de Vlaming. We hadden het over uh, tien jaar uh, strafhof. En we zaten net even tijdens de plaats van... ja, hoe, hoe gaat dat dan met, met die onderzoeken? Waarom uh, Syrië? Nee, er komt geen onderzoek door het strafhof. Libië wel... Waarom gaat dat zo? Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Nee, dat is op zich niet zo heel moeilijk uit te leggen. Het is, dat heeft alles te maken met de rol van de Veiligheidsraad. Want de aanklager van het strafhof kan zelf een, een onderzoek beginnen. Uh, maar de, de Veiligheidsraad van de VN kan dat ook. En dat hebben ze gedaan in het geval van Libië. Uh, hebben ze gevraagd aan het strafhof om daar een, de zaak te onderzoeken. En dat hebben ze niet nog gedaan in de zaak, in dit geval van uh, Syrië. Dus daar staat het strafhof uh, passief in... Uh, dat is niet aan hun te, te beslissen. Syrië is geen partij bij het, bij het uh, strafhof. Uh, en dat betekent dat alleen de Veiligheidsraad de beslissing kan nemen om de zaak uh, aan te geven. En die de... willen uh, niet. En tot... tot... Nu toe is er geen teken dat men dat wil. Nee. Nee. En, en tijdens diezelfde plaat zei ik net... van ik vind het wel mooi dat Melanits en Carities en zo daar vastzitten... maar dat klopt er niet, geloof ik, hè? Nee, want die zitten in de voorganger van het, uh, dit internationale strafhof... namelijk het Joegoslavietribunaal. Dat was uh, in de beginjaar 90, tijdens de oorlog in Joegoslavië... heeft de Veiligheidsraad besloten om daar een tijdelijk tribunaal uh, neer te zitten. Of daar, niet, niet daar, maar in Den Haag. En uh, dat bestaat nog. Dat is uh, bezig met de laatste twee zaken en uh, hoopt over een jaar of twee jaar of drie jaar de deuren te sluiten. Ja. Maar dat was, dat was echt bedoeld als een, als een tijdelijk uh, terminaal... Uh, die zich alleen maar met Joegoslavië zou bezighouden. Maar het houden. is wel dezelfde gedachte, toch? Het niet? is precies dezelfde gedachte, ja. En dat is wel een mooie gedachte, dat waar je ook ter wereld zit... wat je ook doet, dat er altijd een moment komt dat je in Den Haag terechtkomt. Nou ja, als je echt iets verkeerd doet, bedoel ik. Als je iets verkeerd als je doet, aan de andere kant staat, als, als je iets heel erg verkeerd doet en als je ook nog iets uh, iemand bent van betekenis. Ja, dat Want komt daar gaat het natuurlijk om dat het, dat het gaat om mensen die, die uh, met staf, of heeft bijvoorbeeld drie voormalige uh, presidenten uh, op de lijst staan. En dat is natuurlijk Namelijk? De, de, de voormalige president van. Uh, moet ik even nadenken, van Ivoorkust. Die, die zaak gaat uh, dit jaar beginnen is een voorbeeld van uh, president, kandidaat, presidentskandidaten in Kenia. Uh, een een vice-president van, van Congo, meneer Bemba, van wie het proces nu loopt. Ze is een, was een, een uitermate machtig man. Het hmm. gaat om uh, mannen, met name mannen van statuur. Ja. We hebben er zo eentje, maar dan iemand anders. Een man van statuur? Ja. ja een week geleden zat uh, wielrenner Bouken Mollema nog op de fiets in Frankrijk... terwijl zijn vrouw zich hoogzwanger in Nederland bevond. En nu zit Bouke thuis in Friesland, zonder friet, maar met vrouw en dochter, Bouken. Ja, dat klopt. Goedemorgen, van harte gefeliciteerd. Ja, goedemorgen, dankjewel. Hoe is het om vader te zijn? Ja, super. Super echt. Uh, echt heel trots. Het is uh, ja, echt heel leuk zo'n zo kleine meid hier, uh, ja, hier rond uh, nou ja, nog niet te lopen, maar. Uh... <laughs> Ik zou het zeggen, zo dat wel heel sporters. Dus. <laughs> ja, inderdaad. Ja, en kom je aan slapen toe of is dat wel voorbij nu? Nou, het gaat eigenlijk best goed. Uh, ja, de, ik moet zeggen, de, de dag dat ik het minste slaap heb gehad uh, was nog wel toen ik uh, ja, onderweg ging uh, van Frankrijk naar Nederland. Toen ik hoorde dat uh, de vliezen waren gebroken. En, uh, en nu de eerste, de eerste dagen na de geboorte. Ja, goed, ze zal elke, elke paar uur is ze wel wakker natuurlijk uh, om te voeden. Maar eigenlijk ja, slaapt ze voor de rest uh, goed door. Nou ja. Was je op tijd voor de bevalling? Ja, ja zeker. Ik was. Uh, ik... Ja goed, ik hoorde midden in de nacht dat, uh, dat de vliegen waren gebroken en ik zou toen al om uh, ik een dag eerder, toch al was afgestapt, zou ik om twaalf uur terugvliegen. En dat werd toen, uh, ja, werd een vlucht eerder en ik was mooi om, uh, ja, ik was eind van de ochtend thuis en werd pas uh, rond middernacht geboren, dus uh, ik was er de hele tijd gelukkig bij. Ze heeft het even opgehouden voor jou. Ja. Ja. <laughs> Ja dat ja, kan hè. Klopt. Er schijnen ook tijdens EK en WK finales worden er ook nooit kinderen geboren, omdat die vrouwen denken, ja daar heeft mijn man nu toch geen tijd voor. <laughs> is dat, <laughs> dat zo? Is echt, dat is echt waar. Ja veel minder, dus dat, dat heeft ze even goed gedaan. Ja zeker. Ja. Ja. Want toen jij je, vorige week stapte je af, had je, speelde dat toen al door je hoofd die bevalling? Nee eigenlijk helemaal niet, want ze was, uh, ze was pas uh, ja, drie weken later ongeveer uitgerekend. Dus uh, ja, het kindje is eigenlijk uh, te vroeg geboren en ja goed, ik, ik, ik, ja, ik was afgestapt, Er was natuurlijk, natuurlijk heel erg balen uh, dat je ertoe moet afstappen. Alleen ja, ik, ik dacht toen alleen maar van, uh, nou ja, dan ben ik in ieder geval de laatste weken van de, van de vangenschap erbij Oké. dan ga ik het in ieder geval niet, uh, niet missen. Maar uh, ja, toen, toen kwam het ineens uh, precies de dag uh, dat ik naar huis zou. Ja, maar dan heeft ze het inderdaad opgehouden, wat mijn zeggen? totdat jij weer erbij kon zijn. Ja, misschien wel. Ja. Ja, ja. Dat, uh, ja, ik weet niet of ze dat aanvoelen of niet. Het is wel heel erg toevallig natuurlijk. ze voelen dat aan. <lacht> ja. Nee, nee. <lacht> ja, achteraf was het afstappen dan een geluk bij een ongeluk. Ja, nou ja, zo zou ik het niet, niet, niet willen zeggen. Maar uh, ja, het is, het is in ieder geval, ik ben heel blij dat ik, dat ik erbij ben geweest. En ja, ik, ik dacht ook wel van, uh, ja, misschien als ik in koers was geweest, dat ze het nog wel langer had op kunnen houden. En, uh, <lacht> dat, dat weet je natuurlijk ook nooit. Nee. We gaan even luisteren naar jouw tour. Nou, ik wil gewoon een hele goede Tour gaan rijden, dat, uh, dat is mijn doel en ja, in eerste instantie denk ik dan uh, natuurlijk aan het klassement. Dan komt dat hele spul voorbij, Bouke Mollema, Robert Geesig, ze zitten er allemaal nog bij. Ja, jammer dat die drie mannen eigenlijk net weg waren, maar goed, die waren, waren denk ik wel de sterkste dat ze daar weg konden rijden. En, uh, ik reed, reed een mooie sprint. Oh, valpartij, ja, dat ben je net. Rustig aan het uh, praten en dan ligt het hele zootje ligt weer uh, dwars over de weg. Ik voel me gewoon zo slecht, totaal geen power en ja, dan wordt het al lastig en uh, ik, reed, ik reed even met, met Lars Som van Vakasolai en... Ja, toen dacht ik al van uh, ja, zo, ik ga niet meer doorrijden. Jongen, wat is dit toch een chaos. Zelden vertoont zo'n machine. Drie ambulances staan daar te wachten en er liggen nog steeds redders. Ja, als je gewoon niet verder kunt en als het geen zin meer heeft om verder te gaan... als je niet verbetert, dan, uh, ja, dan kun je denk ik beter afstappen toch. Ja, dat was het eind. Het begon nog wel vrolijk, maar daarna was het al vrij gauw uh, malheur. Denk je op het moment nog wel aan de Tour of is het heel ver weg sinds de geboorte? Het uh, is wel ver weg, ja nu. Ik heb, ik heb de eerste dagen ook niet gekeken en toen uh, had ik wel andere dingen aan mijn hoofd. En uh, ik heb gisteren toevallig die dag dat, uh, dat Luis Leon Sanchez dan won uh, voor ons, die, uh, die heb ik wel weer gezien. Dat was, ja, dat was wel heel leuk natuurlijk om te zien, uh, dat die mannen toch nog een uh, etappe wisten te winnen met z'n vieren. Ja, dat was eergisteren, maar dat geeft niet. Ja, eergisteren. Ja. <laughs> ja. Hoe is het met je verwondingen? Uh, nou, het gaat. Het begint nu natuurlijk allemaal goed te herstellen. Ja, ik heb nu uh, niet meer gefietst de, de afgelopen dagen. Dus ja, nu, nu krijg je lichaam pas echt, echt de rust die het waarschijnlijk al eerder nodig had. En ja, nu gaat het eigenlijk redelijk snel met, uh, met het herstel van de honden. Ja. En is de teleurstelling nog groot? Of zeg je van, nou, dankzij mijn dochter is dat ook wel voorbij? Ja, die teleurstelling gaat natuurlijk nu wel snel voorbij. Ik, uh, ja, natuurlijk, die teleurstelling is er nog wel. En, maar het is denk ik toch heel anders als, uh, ja, als ik nu naar de tour zat te kijken, zeg maar, zonder, uh, zonder dat ik die afleiding uh, van mijn dochtertje had. Dat is wel, wel heel anders, ja. ja. Hoe, heet je, hoe heet je dochter eigenlijk? Sorry? Hoe heet je dochter? Jolien. Jolien, oké. Okay. Ja. Ja, vind je mooi? Ja, vind ik een mooi naam. Ja. Okay. Je van, uh, omdat ze in juli geboren is. Nou ja, niet helemaal, want het had, had ook begin augustus uh, kunnen komen. Maar dat vonden we allebei, allebei een mooie naam. Hm. Ja. De, de, de, de, jullie ploeg viel op een gegeven moment op een vrijdag. Uh, het was een hele grote valpartij met 60 man tegelijk. En toen is hier in Nederland een soort nationaal debat ontstaan. over de vraag of jullie wel bij al, met z'n allen bij elkaar hadden moeten fietsen op dat moment. Vind je dat een ja. interessant debat? Nou ja, het maakt me niet zoveel uit of er een debat is of niet. Maar ja, ik denk dat als je uh, naar de andere ploegen kijkt, dat iedereen alle grote ploegen die rijden eigenlijk met met veel renners bij elkaar en ja uh, wij reden toevallig daar op het midden in het midden van de weg en daar was net die ja daar begon de valpartij vlak voor dus dan dan lig je er met z'n allen en... bij. Ja, dat is gewoon heel wat pech, denk ik. Ik denk van hetzelfde wel, zit je zit je wat meer verspreid, goed, dan heb je op zo'n valpartij misschien niet, niet... Dan ligt misschien niet, net niet iedereen erbij. Maar mm. ja, aan de andere kant is het denk ik wel goed om normaal gesproken met, met als proef bij elkaar te rijden. Dus dat, dat is zeker ook een voordeel. Maar een goede bank doet een risicospreiding, toch? Ja, dat hadden we in principe ook gedaan uh, voor de Tour, om met, uh, met meerdere klassementrenners te vertrekken dit jaar. En, ja, dat pakt natuurlijk nu, nu wel heel, heel vervelend uit door die valpartij. Maar ja, ik denk dat het gewoon ontzettend pech is. En dan, ja, als je ziet dat het alleen al door die valpartij zijn er uiteindelijk wel 20, 20, 25 renners. Gewoon uit koers die hebben moeten opgeven En met botbreuk en uh, noem maar op. Dus ja. dat is gewoon zo'n grote valpartij. Dat, uh, dat heb ik nog nooit eerder maar meegemaakt. Is dat de enige oorzaak, denk jij, van 12 van de ploeg? Nou ja, kijk, qua klassement wel. Dat denk ik wel. Dat uh, lijkt me duidelijk... Uh, Robert, uh, Geesink, uh, Kruiswijk en ik, wij lagen er allebei, alle drie bij. En ja, wij zijn daar nooit, nooit in de koers van hersteld. En ja, daar, daar ging ons klassement ons eigenlijk in hey. zeep op. En maar dan is, de andere... dan is er ook niet echt iets te leren van deze Tour, voor de ploeg. Sorry? Dan is er ook niet echt iets te leren als het alleen maar pech was. Nou, in principe is er niet heel veel te leren, denk ik. Ik denk, uh, ja... Ik... Ik ben blij dat de ploeg zich gewoon goed uh, herpakt heeft nu nog uh, met die etappe uh, Ondanks dat uh, we nog maar met vier renners in koers zijn. Maar ja, voor de rest uh, is denk ik, in ieder geval voor ons uh, als klasse-manageman er al een toer om... Uh, ja goed, Steven Kruiswerk zit natuurlijk nog uh, in koers, maar voor, voor Robert en mij uh, een toer om snel uh, te vergeten. Er wordt wel gezegd, ik las een column van Thijs Sonneveld, er dus zijn wel meer mensen zeggen dat van... Die Nederlanders zijn gewoon een beetje te jong. Je moet gewoon wachten tot je 31, 32 bent. Heel veel ervaring hebt opgedaan. En dan, dan kan je pas echt goed de Tour doen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik denk als je zo'n Caddo Evans ziet. Die, die wint vorig jaar dan de Tour. Die, die, ja, die was ook al dik in de 30. En... Ik denk, duurren is wel een sport dat, uh, ja, dat je rond je dertigste of daarna misschien pas echt op, uh, op je absolute top zit. Dus Wat dat betreft hebben we hebben we nog wel even. Dus maar ligt er dan uh, ja. niet nu te veel druk op jullie schouders? Jullie moeten het maar even doen. Als ja, zo zou je het kunnen zien. Alleen, ja, ik denk dat wij in heel veel andere rondes ja eerder hebben bewezen dat we ja, goed mee kunnen. En, en, en voor de overwinning mee kunnen doen en goede klassementen kunnen rijden. Dus dan is het denk ik logisch dat je dat ook uh, in de tour gaat proberen. Ja, is dat logisch? Ja dat denk ik wel, ik denk uh, Robert, uh, Rob, Steven en ik hebben alle drie op top 10 gereden in andere grote rondes en uh, zelfs top 5. Dus ja, dan, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment dan kun je nog wel een paar jaar wachten en alleen maar kleinere rondes gaan rijden. Maar de Tour is toch ja, veruit de belangrijkste wedstrijd ja. en de grootste wedstrijd van het jaar. Maar ook Adrie van Houwelingen, jouw ploegleider, die zei vorige week, we focussen ons te veel op de Tour. Laten we eerst maar eens wat kleinere koersen gaan winnen. Zit daar iets in? Ja, nou goed, ik denk dat wij alle drie heel graag kleinere wedstrijden ook zouden winnen. Alleen, ja, ik denk dat dit jaar gewoon de focus op de Tour lag. En ja, wat mij betreft nog steeds gewoon terecht. En het is jammer dat het zo uitpakt. Alleen, ik denk dat Tour is gewoon zo'n belangrijke wedstrijd voor de sponsor en, en ja, voor, voor het publiek. Voor de hele, hele wielerwereld het is zoveel belangrijker dan al die andere wedstrijden. Ja. Vandaag het trouwens bekend dat er een nieuwe trainer is aangetrokken aangetro door de Rauwe Bank. Marijn Zeeman, ken je hem? Ik ken hem niet, nee, nee. En is dat vooruitgang of weet je dat nog niet? Ja, ik, ik moet zeggen, ik ken zijn naam wel. Ik weet dat hij uh, bij, bij Skill vandaan komt. Maar ik ken hem niet persoonlijk, maar uh, ja, lijkt me een goede trainer. Oh ja. Nog even naar de Tour uh, van nu. Verwacht je nog een spannende strijd om de gele trui? Of is de voorsprong van Winkert zo groot dat je zegt van... Nou, het is eigenlijk wel gebeurd. Mm, ja, je weet het nooit. Er komen nog, uh, komt nog één lange tijdrit aan en twee lastige ritten in de Pyreneeën. Dus ja, als hij een slechte dag heeft, dan, dan kan het zomaar, uh, kunnen er zomaar gekke dingen gebeuren. Maar... Ja, ik denk wel de indruk die hij tot nu toe op mij maakt. Ja, dat is wel zo'n sterke indruk dat uh, ik eigenlijk niet, niet iemand hem nog uh, zie kloppen. Nou ja, zijn is is toegenoot Froome die is tweede, hè? Ja. En die is ook wel goed. Ja, die is heel goed, ja. Die, die is bergop misschien nog wel, ja, zeker als er op korte, korte explosies uh, aankomt, dan uh, is hij denk ik wel sterker als Wiggins. Maar ja, ik... Hij staat natuurlijk al een stuk achter, dus ik weet niet of hij dat nog uh, zal gaan goedmaken. En bovendien heeft hij waarschijnlijk uh, de orders van, uh, <laughs> van de ploeg uh, om bij de kopman te blijven. Maar wat zou jij doen als je hem was? Zou je het proberen? Nou goed, ik denk dat ik, dat ik zou doen wat, uh, wat de ploeg uh, zou willen dat ik zou doen. Nee, Bauke, ik... jij zou er voor gaan. Kom op. <laughs> ik zou er sowieso voor gaan, ja. ja maar dat kan, uh, kan op meerdere manieren. Ja, oké. Okay. Dat hele Sky-project, vind je dat interessant? Ze zijn ontzettend wetenschappelijk bezig daar, allemaal technologische snufjes en zo. Is dat wat voor jou? Nou ja, op zich wel. Ik denk dat het hele goede ploeg is uh, goed georganiseerd. En, en ja, ze denken echt aan alles, alle kleine dingen zijn, zijn ze heel goed mee bezig. Dus dat is ja waarschijnlijk wel de kant waar het wielrennen, ja, waar wij ook al als, als rouwbankploegen, uh, ja welke kant wij al op gaan. En ja, dat, dat is gewoon, ik denk dat de verschillen tussen de renners zijn zo klein. Dus dan moet je op een gegeven moment aan alle, alle kleine dingen ja. gaan denken. En, en ja, dan, dan is Kai daar wel echt, uh, ja, die loopt er wel wel een voorop. Is het al bekend of jij naar de Ronde van Spanje gaat? Dat uh, zit er wel in, ja. Je bent alweer aan het trainen? Ik ben nog niet aan het trainen, nee. Ik denk dat ik morgen weer voor het eerst een uh, tochtje ga maken. En dan uh, ja, gewoon even kijken hoe het lichaam voelt. Maar ja, ik denk dat ik uh, ja, wel snel weer, uh, snel weer op goed niveau ja. uh, zit. Eerst de fles geven, dan op de fiets. En dan uh, kijken hoe het gaat. Ja, precies. Dank dat je even bij <lacht> ons was, Welkom Mollema. Geen dank. En veel plezier. Dankjewel. We zouden maar geen kind hebben. hè? En, en, en de tour moeten verlaten. Dat is precies. Precies. Ja, nu is <lacht> ja. het nog een beetje afleiding. Julien, mooie naam. Um, nou, dat was Balken Mollema. En dat was ook Frederik de Vlaming, criminoloog. Goed dat u er was. Dank. Dank. Gefeliciteerd met de dag van het internationaal strafrecht. Wordt er nog gevierd vandaag? Een stukje taart erbij. Nee, dat, dat niet. Nou ook weer de, de materie niet. is te droevig. Ja. Goed dat u er was. Uh, wat gaan we uh, uh, nog meer doen, Thijs? We gaan uur. een debat voeren over kwaliteitsjournalistiek. Straks. Of er een keurmerk voor moet komen. Een spannende vraag. toch? Ja. Ja, niks nee, zeker weten. Je zegt niks ja. meer. Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond bingo in het plantje. En daarna ik 27 euro. Hey, en daarna heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag ochtends rond 10 voor half 11. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ja.